door meegens met het NOS-journaal. De van corruptie verdachte Haagse wethouders De Mos en Genauwie zijn maandenlang afgeluisterd door de Rijksrecherche. Dat melden bronnen rond het onderzoek aan NRC. Bij de twee wethouders en een raadslid van Groep De Mos... en bij drie Haagse ondernemers zijn dinsdag invallen gedaan... vanwege een onderzoek naar mogelijke corruptie. En het college van de gemeente Den Haag viel deze week vanwege de kwestie. Volgens NRC kreeg de Rijksrecherche vorig jaar... belastende informatie over wethouder De Mos... De verdenkingen zouden zwaar genoeg zijn geweest... voor het afluisteren van de telefoons van de wethouders. Uit de gesprekken zou zijn gebleken... dat de twee vergunningen regelden voor horecaondernemers. Het aantal meldpunten voor het aangeven van bijstandsfraude... is afgelopen jaren verdrievoudigd... blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. In 2013 waren er 44 gemeenten met zo'n meldpunt. Nu zijn het er 149. Jaarlijks komen er minimaal 9000 tips binnen... Lang niet alle gemeenten houden een overzicht bij. Tips komen meestal anoniem binnen, per telefoon, internet, e-mail of brief. Vaak gaat het om een vermoeden dat een bekende of iemand in de buurt met een uitkering samenwoont of zwart werkt. Supermarkt Aldi in België haalt vleeswaren terug van het Nederlandse bedrijf Offerman. Dat gebeurt uit voorzorg, omdat in de vleeswaren in Nederland de listeria bacterie is ontdekt. De afgelopen twee jaar zijn daaraan drie mensen overleden. De Belgische Voedselinspectie wil graag meer informatie van Nederland. De Nederlandse NVWA zegt dat er veel informatie beschikbaar is. In Eindhoven is een man opgepakt die een verkeersongeluk zou hebben veroorzaakt op de A2 bij Ittervoort. Gisteravond laat botste hij achter op de auto van een vrouw. Ze raakte zo zwaar gewond dat ze later overleed. De man ging er lopend vandoor en is dus in Eindhoven aangehouden. Hij reed in een gestolen auto. Het weer, zon, maar ook veel hoge bewolking blijft droog en het wordt 14 graden. Morgen in het midden en zuiden van het land regen en dan wordt het 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Dat een van de betere platen van Michael Jackson, deze off de wall. 7 over 2, Zandvoort, een hele goeiemiddag. En welkom bij de Zandvoortse Radio. Wij zijn er tot aan 5 uur vanmiddag met Zandvoort op zaterdag. En dat is na 2 uur, Jess op de zaterdagmiddag. Goedemiddag, Albert en goedemiddag, luisteraars. Goedemorgen, miljard. Goedemorgen, wakker geworden of niet? Ja, ik ben wakker, gelukkig. Ja, uh, wederom drie uur live. Goedemiddag luisteraars en kijkers niet te vergeten. Uh, drie uur lang uh, Zandvoort op zaterdag. Er uh, gebeurt vandaag een heleboel in Zandvoort. allereerst natuurlijk die animal rights uh, die protesteren vandaag of de vanmiddag. Met een mars door Zandvoort tegen het afschieten van de Damherten. En vanmiddag lopen de tegenstanders van een afschot van duizenden herten in de duinen urenlang door de straten van Zandvoort. Dan weet u waar dat voor is. Uh, even na vieren gaan we schakelen met onze verslaggever Roy van Buringen. Die, uh, uh, die is ook aanwezig tijdens deze mars en uh, zal daar dan live verslag van doen. Verder uh, we gaan we voetballen. Uh, SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen Jong Holland 1. Jop van Nest is momenteel nog bij de, bij, de, bij de optocht voor de herten. En daarna gaat hij zich naar het voetbalveld uh, uh, begeven. Wanneer dat precies is weten we nog niet... maar ik verwacht hem in het tweede gedeelte van het eerste uur... voor het eerst live met hem contact te krijgen vanaf Duintjesveld. Uh, vandaag en morgen uh, ook de grote finale races op het circuit Zandvoort. Dat zal altijd een heel gezellig en intiem uh, gebeuren. Want uh, rijders, familie, uh, vriendinnen, vrienden... Uh, komen dan ook altijd dit weekend naar uh, het circuit Zandvoort... om het einde van het seizoen in te luiden... tijdens de finale races vandaag en morgen. En bent u meer sportief aangelegd, u kan vandaag en morgen raften met Pep Sports. En uh, dat uh, is vandaag en morgen, Het staat allemaal in het teken van Zandvoort Goes Wild. Want dat is de oktoberthema uh, voor dit jaar, vorig jaar ook al en dit jaar wederom. Uh, Zandvoort staat bol van de activiteiten tijdens deze oktobermaand. We daarover tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier uiteraard veel en veel meer. Het weerbericht blijft het zonnetje schijnen, wordt het kouder. Ja, dat wordt het sowieso. We zullen wel moeten krabben binnenkort. Uh, hoe het dat eruit ziet, dat hoort hij allemaal rond de half drie tijdens het weerbericht. Het dier van de week, uh, Toppie, uh, die zit nog steeds in het. Dit is dus voor de derde keer dat ik nog een oproep voor hem doe. Maar die zit nog steeds in het asiel en die is echt een thuis nodig. Dat is die Ook na de open dag gewoon nog in het asiel. Ja, ook nog, uh, juist, helaas. Toppie, een uh, prachtige uh, Jack Russell. Een beetje, beetje wild, maar uh, met een goede begeleiding... kan het absoluut een mooie hond worden. Maar deze week hebben we Dier van de Week centraal staan... en die luistert naar de naam Velma. Het gedicht van de week. Nou Rob, ik heb het druk, want ik had, geen, ik had wel inspiratie... maar ik weet het, ik kwam er niet helemaal uit. Dus ik heb maar een aantal gedichten meegenomen. Dus aan jou straks de keuze. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... Uh, we hebben natuurlijk daarnaast uh, de evenementen gezegd... weerbericht, die van de week, dicht van de week. Pit report, over 4. Ondanks het feit dat er niet gereest wordt... is er natuurlijk wel nieuws uit de wereld van de Formule 1. En ook tijdens onze reguliere nieuwsgeving... zijn er natuurlijk ook weer ontwikkelingen omtrent... Uh, de aanloop van het uh, circuit Zandvoort uh, op 3 mei met de Formule 1. En de komst daarvan... Want vele gemeenten doen daar een duit bij in het zakje. Maar Bloemendaal heeft er toch wat meer moeite mee. Terwijl ze het minste bijdragen aan het hele gebeuren. Maar daarover later ook meer. Ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. We hebben er weer uh, zin in drie uur lang de Zandvoortse radio... met Zandvoort op zaterdag. En kijken, dat kan eenvoudig, hè? www.zfm-live.nl Daar kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. En hier is nog een keertje Omi. Right there, when I wanna, all these other girls are tempting, but I'm in. She gives me love weer even geleden dat we deze plaat van Omi voor je draaiden. Dat was de cheerleader. 13 over 2, Zandvoort. Nogmaals een goeiemiddag en leuk dat je luistert. Wij zijn er tot aan 5 uur en we hebben de zin in. Zo dadelijk het zoveel nieuws in het kort. Albert Jan heeft alweer een heel stapel A4'tjes voor zich. Dus dat gaat weer een blokje worden. Oh, ongelooflijk. Gewoon blijf luisteren. Dan hoor je het vanzelf langskomen. En dit is een danceclassic van de Whispers.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 Yeah, thank ...jaren 80 met de Whispers. Ja, je kent die groep wel van uh, And The Bitco aan. En dit was ook een uh, behoorlijk groot hit in, uh, in de jaren 80 voor ze. Dit was The Rock Steady. Het is tijd voor het Zandvoorts nieuws. Ik ben benieuwd of het uh, in het kort is of iets langer, Albert uh, Nou, het va Valt mee? Valt mee. Oké. Okay. Natuurlijk allereerst, uh, ja, we dachten dat niet mij het even wat rustiger aan uh, gingen doen. En in de wandelgangen werd er al gezegd dat hij eventueel iets met het circuit zou gaan doen, met uh, het oog op de Formule 1. Maar uh, uh, wat verbaasde ons, uh, Niek Meijer is, uh, bij deze, uh, uh, is door de gemeenteraad van Huizen, Noord-Holland, voorgedragen als een nieuwe burgemeester. Hij, wordt, uh, hij heeft dus niet echt lang van wat meer vrije tijd kunnen genieten. De bedoeling is dat hij op 13 november wordt geïnstalleerd. De Vertrouwenscommissie van de huishoudgemeenteraad heeft de afgelopen maanden de raadsvoordracht voorbereid op basis van de profielschets die de gemeenteraad op 12 maart 2019 heeft vastgesteld. De gemeenteraad... De, de, de gemeenteraad... De Ja, de telefoon ging hier af. Herkent in de heer Meijer de burgemeester die handelt met een duidelijke visie die midden in de samenleving staat. Draagvlak creëert en anderen betrekt bij het realiseren van doelen, aldus de gemeente. Jessica Prins, voorzitter van de Vertrouwenscommissie... ik zie in deze kandidaat niet alleen een goede bestuurder... maar ook een prettige persoon die in Huizen snel zijn weg zal vinden... in de Huizer-samenleving. Meijer was burgemeester van de gemeente Wochnum, vervolgens waarnemend burgemeester in Oud-Amstel... voor hij naar Zandvoort kwam en nu gaat hij dus naar Huizen. Namens de lokale radio ZFM veel succes in uw nieuwe gemeente. Afgelopen woensdag heeft Harry Bakker, de general manager... ad interim van Park Zandvoort... het Green Key goudcertificaat in ontvangst mogen nemen. Met deze certificering toont dit vakantiepark aan... dat ze alles doen om het milieu te sparen... zonder dat gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Op Park Zandvoort wordt naast de vaste verplichtingen van Green Key... ook voldaan aan tenminste 43 optionele normen. De vaste en optionele normen zorgen samen voor de gouden certificering... Bij deze normen gaat het bijvoorbeeld om duurzame maatregelen als de toepassing van alternatieve bestrijdingsmiddelen, het aanbieden van de biologisch eten en in restaurants en supermarkt en een minimaal gebruik van mono-verpakkingen. Ook heeft het park onder andere twee gebieden grenzend aan de kinderboerderij voorzien van beplanting van wilde bloemsoorten ter bevordering van diverse insecten en vogels. De grote prijs van Nederland in Zandvoort staat op de definitieve agenda... voor volgend jaar van de Fédération Internationale de L'Automobile. De Internationale Autosportfederatie heeft vandaag de conceptagenda... Uh, voor het komende seizoen in de Formule 1 helemaal overgenomen. De race is in Zandvoort, staat op 3 mei op het programma. Ook de grote prijs van Vietnam, 5 april, is nieuw op de agenda. Achter beide races staat nog wel een sterretje. Dat komt omdat de circuits nog moeten worden goedgekeurd. Het seizoen van de Formule 1 telt volgend jaar een recordaantal van 22 races. Het circus gaat op 15 maart van start in Australië... en de laatste race wordt op 29 november in Abu Dhabi verreden. En tot slot, spoorbeheerder ProRail gaat de komende jaren aan de slag... om monumentale perronkappen op stations aan te pakken. Onder meer de Noord-Hollandse stations Alkmaar, Amsterdam Centraal... Haarlem, Hilversum en Zandvoort hebben zo'n overkapping. De perronkappen en andere gietijzeren stationonderdelen moeten worden aangepast omdat constructies zijn aangetast door de tand destijds en op verschillende plekken roest- en scheurschade is ontstaan. De constructies moeten worden verbeterd. ProRail beheert de meer dan 400 Nederlandse stations, 350 stations hebben perronkappen. De meeste gebouwen komen uit de 19e of begin 20e eeuw en zijn niet meer berekend op de huidige gebruik. De unieke monumentale perronkappen van deze stations zijn gebouwd in, andere, in een andere tijd... en met andere kennis dan waar we tegenwoordig over beschikken, al dus ProRail. Het is de bedoeling dat het historisch uiterlijk van alle stations behouden blijft. Wel wordt er gekeken of alles duurzamer kan worden gemaakt door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. En wanneer welk station aan de buurt is, is nog niet bekend. Nou ja, Sanford gaat toch op schop, het station, dus dan kunnen ze dat meteen meenemen. De overkapping hier van het station van Zandvoort. Het nieuws is ook na te lezen op de CFM app. En mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu en blijf op de hoogte. Brian Adams en uh, Going Run to You. Zodat het uh, CFM weerbericht voor de komende dagen blijft. Het uh, mooi weer of wordt het weer wat slechter? In ieder geval gaat het wel kouder worden, hè? maar het wordt uh, bij de periode van het jaar. We hebben de zomer achter ons. En hier is uh, voordat we aan het weer gaan uh, beginnen de single van Kygo nog een keer. We'll be passing by and they'll be wasting time. Just Chase and dice. We'll they chasing dogs Will be dancing in the dust Cause we're coming through Het is half drie op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling. We zeggen goeiemiddag en hier komt hij dan. Ja. Het weerbericht voor de komende dagen. Ik ben benieuwd of we het nog een beetje droog gaan houden, Albert-Jan. Ja, dan gaan we gaan weer even terug naar gisteren. Want gisteren was het wederom een natte dag. Maar, uh, en dan ziet het weerbeeld er vandaag een stuk beter uit. Vandaag blijft het zowaar droog. De zon schijnt erbij geregeld en het wordt 14 graden. De wind waait uit het oosten en is zwak tot matig van kracht. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden, het zuidwesten, geleidelijk uh, meer bewolking. Maar het blijft droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen overheerst de bewolking. En na een droge ochtend gaat het onder invloed van een laag drukgebied genaamd Willem in de middag enige tijd regenen. De oostenwind waait matig aan en aan zee vrij krachtig. En de temperatuur blijft steken bij hooguit 12 graden. Gebruikelijk is het in deze tijd van het jaar nog een graad of 16. Morgenavond valt er nog wat regen... maar de regen trekt weg en in de nacht naar maandag klaart het flink op. Het kan dan ook flink afkoelen naar waarde van onomspreeks de 5 graden. In het noordoosten van het land kan het afkoelen naar waarde dichtbij of wellicht onder nul. Maandag schijnt de zon ook flink, maar er is ook vrij veel sluierbewolking. Het blijft droog en het wordt maximaal 13 graden. En vanaf dinsdag neemt de wisselvalligheid weer toe. Dinsdag gaat het ruim tijd regenen... En vanaf woensdag komt het dagelijks tot buien. Dus door kan het dan ook af en toe droog zijn met zon. De temperatuur komt met 14 à 15 graden op een iets hoger niveau uit. Al dus Rico Schreuder. Nou, dat valt helemaal niet tegen Albert-Jan. Nee hoor. Dus de komende dagen best uh, redelijk weer hier in Zonvoort. Uh, Wil je het weer uh, nalezen? Ga nou, uh, naar www.ricoweer.nl Dat was het weer. Ja, en dan is de zomer gewoon voorbij en dan nog een graadje of veertien. Maar dan mogen we zeker niet klagen. En dat doen we dan ook niet. De strandpapioens, althans, het grootste gedeelte van de papioens staat nog. Dus gewoon lekker naar het strand toe gaan en genieten van het toch wel redelijke weer wat we nu hebben. De summer is over. The night runs away with the day. The grass that was green is now hay. The summer is over The rain has tumbled down in the sky Young swallows have learned how to Summer is over dinsdagmiddag uit mijn ramen keek Albert-Jan dacht ik echt, de summer is over. Ja, ik woon in één keer aan de Valenopgracht. Ken je die? Ja, ja, ja. ja. heel leuk grachtje. Het ging, ging behoorlijk keer afgelopen dinsdag. Daarover straks uiteraard nog veel meer. Deze aflevering van Zandvoort op zaterdag, op de zaterdag en de maandagmiddag. Goedemiddag allemaal. En je de summer is over, inderdaad, de zingel van Dusty Springfield. Brengen weer een beetje zomer met deze single van Tambourine in late. lake Forgot de Vrolijke deutjes van uh, Tambourine en High Under the Moon. Ja, afgelopen dinsdag gewoon ik in één keer aan de Volenopgracht, Ja, aan het Vanspijkerkanaal. <laughs> Zullen we het zo maar zeggen. Maar uh, wat ging er te keren, Albert Schoen? Ja, ik vind best dat het, we zijn toch Amsterdam aan kust. Dus dan moet je ook allemaal grachten aan. <laughs> ja. dus het had wel wat, maar het is natuurlijk uh, enorm uh, vervelend. Want zoals gezegd, uh, luisteraars en kijkers. Afgelopen uh, dinsdag geen frisse zeelucht, maar smerige lucht. ...hing in de straten van het centrum van Zandvoort. En de bewoners maakten de woensdag daarna de schade op... ...na de enorme regenbui van dinsdagavond. Het was heftig en in korte tijd stond het water tot kniehoogte. Onze collega's van NH Nieuws gingen de day after naar Zandvoort... ...en spraken menige Zandvoorter en Zandvoortse. Mevrouw, hoe gaat het met u een dag later? Nou, een beetje zenuwachtig was. Ik kon niet slapen... En, uh, dus ik kijk vanmorgen, ik denk, oh, wat een teringzooi. Ja. Maar het is, uh, dit is allemaal verzakt. Zandvoort maakt de schade op na de enorme hoosbui van dinsdagavond. Vooral de lage gelegen straten veranderden in kolkende rivieren. En na een nacht van dweilen is dit het beeld vandaag. Drogende deurmatten en buren die elkaar een hart onder de riem komen steken. Die spullen komen allemaal van binnen. Uh, ja, De tassen zitten vol met dekens die we gebruikt hebben, zodat het water niet echt heel erg naar binnen kwam. Dus het moet allemaal naar de wasserette en zo. Dus, er zijn geen droge handen, er kan helemaal niks droog benen. Je loopt nog steeds op je slippers, omdat de, de kelder nog een beetje nat is. Maar ik heb gisteravond iets van 60 uh, emmers heb ik hier weggehaald. De zandzakken liggen er nog? Ja, dat was even heftig. In korte tijd was het uh, zwemmen tot de ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik, uh, regen, regen. Ik kijk naar buiten. Ik denk, dat die stuk. We waren net klaar met tegelen van de vloer. En dat kan denk ik allemaal weer eruit. Ja. Nou, we waren dus ondergelopen gisteravond en dat had eigenlijk niet gehoeven. Er is ook kritiek in de buurt. Want waarom werd daar de ondergrondse pomp niet aangezet? De bewoners hebben het daarom zelf maar gedaan. Luikje open, je loopt het laddertje naar beneden en je zet de pomp aan. Fluitje is, van de cent. Dat is gisteren dus ook gebeurd? Gisteren hebben drie mannen dat gedaan. Ja, gelukkig, want het stond zo hoog bij mijn drempel. Maar ja, de rest van de buren zijn allemaal ondergelopen. Een kostbaar beeld? Ja, dat uh, kost je 600. Oh. Dus... Ah, zonde. Wel zonde, hè? Hoe groot de totale schade is in Zandvoort is nog onduidelijk. De gemeente onderzoekt nog of er iets mis is gegaan bij de bewuste pomp. Ja, dat lijkt me ook. Onderzoek is uh, zeker even nodig. Dank aan uh, de collega's van uh, NA Nieuws voor uh, deze reportage. We zijn er gelukkig weer even vanaf, uh, Albert-Jan. Eventjes, hè? Eventjes, dus, ja. Nou ja, je zei dat het redelijk weer wordt de komende dagen. Dus uh, nee, Voorlopig zijn we even bevrijd van het slechte weer uh, hier in Stamford. Wat we wel hebben is goede muziek op de radio. Hier is Co West. Bericht over de wateroverlast van afgelopen dinsdag. Draai door deze van Go West en we close our eyes. Ja, straks uiteraard het voetbal de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen Jong-Holland. We melden ons voor Draai Joop, dat is. Het is makkelijk voor een plaatje deze, uh, Albert-Jan. We ja, die... wist meteen, hè? Spooky en Soul en uh, swinging on the star. Ja, wat vertel je nou? Bloemendaal gaat moeilijk doen. Nou ja, goed, uh, dus, uh, kwam, uh, het staat in een bericht van NH-nieuws... dat ik de luisteraars en kijkers niet wil onthouden. Gaat Bloemendaal de Formule 1 dwarsbomen? Vraagteken. Voor de komst van de Formule 1... is een opknapbeurt nodig van het spoor tussen Haarlem en Zandvoort. Dat vraagt, zoals iedereen wellicht al weet... om een investering van 7 miljoen euro... Dankzij die impuls kunnen veel meer treinen per uur over het spoor rijden. Van Bloemendaal wordt het laagste bedrag gevraagd om mee te, doen, mee te betalen van 145.000 euro. Maar juist deze kleinste donateur heeft de grootste mond en dreigt een veto uit te spreken. Haarlem, Heemsteden Bloemendaal en Zandvoort zitten samen in de gemeenschappelijke regeling bereikbaarheid zuid kennemerland Deze club wil 1,4 miljoen euro bijdragen. De rest komt van de provincie Noord-Holland. Het Rijk en de gemeente Zandvoort met een aparte bijdrage los van de andere gemeenten. Die 1,4 miljoen komt van de vier gemeenten. Alle vier gemeenten hebben het veto recht om de totale investering van de gemeenschappelijke regeling ongedaan te maken. Haarlem betaalt ruim 900.000 euro, veruit het meeste. Afgelopen week werd duidelijk dat de Haarlemse gemeenteraad dit bedrag graag doneert. Verbeteringen van het spoor betrokken naar verwachting dat er minder auto's door Haarlem moeten rijden op weg naar het strand. Haarlem lijkt dus akkoord. Zandvoort heeft direct belang bij die investering. Heemstede betaalt ruim 170.000 euro en is daarmee, net als Haarlem... theoretisch veel auto's kwijt die door de gemeente crossen om bij het strand uit te komen. Ook daar zal de gemeenteraad deze maand moeten instemmen. Wat is de winst voor Haarlem en Heemstede? Eén trein meer op weg naar de kustplaats scheelt 500 auto's, luidt het rekensommetje. Structureel gaat het aantal treinen naar Zandvoort... na de verbeteringen aan het spoor van 4 naar 6 per uur in de zomer. Dus dat scheelt elk uur duizend auto's door Haarlem en Heemstede. In theorie dan. Want die treinen moeten dan wel vol zitten met reizigers. Tijdens de Formule 1 kan de frequentie oplopen tot 24 treinen per uur... half uh, 12 heen en 12 terug. Het aantal treinen per uur is juist Bloemendaal een Doorn in het Oog. De gemeenteraad vergaren de afgelopen dinsdag... Vergaderd, eh, vergaderd dinsdag over de investeringen van ruim 144.000 euro. Het gaat de politiek om de omwonenden van het spoor in Overveen. Die hebben gevraagd om een veto uit te spreken... omdat zij veel te, te veel last denken te krijgen... van de 20 A24 treinen per uur bij evenementen. Niet alleen tijdens de Formule 1... maar ook bijvoorbeeld de Jumbo-race dagen en op zomerse dagen. Bovendien zou de overweg op die dagen bijna het hele uur gesloten zijn... en het levert veel wachtende auto's... ...lees stikstofuitstoot en bereikbaarheidsproblemen op. De gemeenteraad van Bloemendaal heeft nu geëist... ...dat de toename van treinen niet of nauwelijks meer hinder mag gaan betekenen voor de omwonenden. Ook moeten de Nederlandse spoorwegen toestemming vragen wanneer ze meer treinen per uur willen laten rijden. Er is ook gevraagd om geluidsschermen. Het draait er dinsdag om, om, om met welke toezeggingen wethouder Henk Wijs-Wijkhuizen... ...terugkeert naar het overleg met NS, ProRail en de buurtgemeenten. En wat, en wat als Bloemendaal een veto uitspreekt. Over die optie gaan meerdere verhalen. Het kan zijn dat andere partijen, zoals het ministerie van Infrastructuur... dan de 1,4 miljoen euro op Hoesten, zoals Bloemendaal denkt. Volgens de gemeente Haarlem heeft de NS echter een soort dreigement uitgesproken. Door NS ProRail is aangegeven dat indien er geen verbetering komt op het spoor... er tijdens de evenementen zoals Jumbo-Racedagen en de Formule 1... geen treinen zullen rijden, dit in verband met de veiligheid... De NS uh, en ProRail verwachten namelijk een te grote toevloed van passagiers... die met de 4a maximaal 6 treinen per uur niet veilig over de perrons weg kunnen uh, vervolgen. Om dit risico voor te zijn zal de NS tijdens evenementen geen treinen laten rijden op evenementsdagen. Dan kan het zomaar zijn, zo zijn dat Bloemendaal met een eventueel veto... alle treinverkeer naar Zandvoort tijdens de Formule 1 onmogelijk maakt. Nou luisteraars en kijkers... Dit kunt u teruglezen op de website van NH Nieuws. En dan kan u het als voor uzelf nog even duidelijk op een rijtje zetten. Maar hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Nee, laten we hopen in ieder geval dat dat allemaal goed gaat aflopen. Tot zover even het nieuws omtrent het spoor en natuurlijk de Formule 1. Hè. Daar draait het eigenlijk om de Formule 1 volgend jaar. 3 mei 2020 hier in Zandvoort. En hier is Laura Brennigan, Self Control.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 Hier even een lekkere plaat uit de jaren 80. Laura Wernikken was dat. En de self-control. Vandaag, we zeiden het net al, is de voetbalwedstrijd SP Sanford tegen Jong Holland. En voor ons ter plekke, daar is Joop van Nes op Duitsersveld. Goedemiddag Joop, welkom. Ja, goedemiddag Rob en luisteraars, ja, een beetje later dan gewend. Maar ja, er is af te doen als een protestmars een dikke uur te laat gaat beginnen... En ook dat moet ik geslaan, uiteraard. Maar goed, we zitten nu bij veel leuker iets voetballen. Uh, Zandvoort tegen Jongehan. Zandvoort is de enige in de tweede klasse die alle tweede wedstrijden heeft gewonnen. En daar gaat de eerste doelpunt van Zandvoort. Jawel, prachtig! Speelt daar Jesse de Haan, de laatste man om. En stuurt het type de verkeerde hoek in. Zandt verblijft met 1-0. Kijk, dat is toch leuk om eens een keertje mee te beginnen, Zijn het zo, Ja, als we maar bellen, hè, dan, dan komt het goed, hè, Jan. <laughs> ja, ja. Goed, 1-0, ja. Eh, Van Holland heeft nog niks gewonnen. Hij heeft eh, zelfs nog niet eens een wedstrijd gelijk gespeeld. staat dus met 0 nul punten onderaan samen met, met nog een tweetal ploegen. Eén eh, daarvan die, die kennen we, dat is Edo uit Haarlem. En Nita die hebben we vorige week gehad. HBOK, uh, wat zo nodig dan de kampioen moet worden, weet je wel, daar spelen de twee uh, oud-Zwanpers spelers in. Die vinden we pas terug op de tiende plaats. Eén wedstrijd gewonnen en één wedstrijd gelijk gespeeld. Maar ja, zoals ik nog eens eerder gezegd, het seizoen is nog heel erg kort. Dus we hebben nog een hele lange weg te gaan. En uh, ja, we kunnen ons wel rijk rekenen, maar Zwanpers staat in ieder geval in deze wedstrijd tegen Jong Holland. 1-0 voor. En dat is alleen maar op de, de status quo te handhaven. Oftewel de eerste plaats, die wil Zandvoort natuurlijk in handen houden. En de kleine zonier uh, die is, zal er zonder alles aan doen om dat het voor elkaar te krijgen. Op dit moment Jong Holland in de aanval, op de helft dus van Zandvoort, wordt daar weggewerkt door uh, Sanum Vertuut. Over de zijlijn uh, Jong Holland mag gaan gooien. Jong Holland, ook wel het andere Oranje genoemd, net zoals Volendam, in het Oranje-Zwart. En dat, uh, maar goed, uh, we zijn er al eens eerder tegengekomen, ze hebben vorig jaar gepromoveerd. <coughs> we zijn in die derde klasse alles eerder uh, tegengekomen. En dat was een lastige uh, vereniging toen, een lastige club. De Daan Kerkman, kon die bal makkelijk oppakken. De keeper van Zandvoort, oh, die gaat hem eruit naar, even kijken, wie is dat? Ja, dat is dan een nieuwe jongen, ik kan nooit dus naam. Oh, Van Dijk. Uh, ja, Robert Van Dijk. En terug naar, helemaal terug naar de verdediging waar uh, uh, uh, Berg Belenkamp, Milan Berg Belenkamp de bal voor voren werk. En uh, de, um, Zandvoort, die verliest die bal via voet uh, over de zijlijn en de ons nog gaan gooien. Goed, ik, ik moet nog even inwerken in de nummers. En, uh, uh, dus we gaan maar terug naar de studio om straks met, uh, hopelijk nog een paar doelpunten te terug te komen. Net daarop. Oh. Oké, okay, dankjewel uh, Jaf voor uh, dit moment. SV Sanford, Jong Holland uit Alkmaar. 1 tegen 0 op dit moment. Even zometeen meer daarover uiteraard.